Mevrouw Biels, wat leuk. Wat is het warm, hè? Uw man? Nee, die is er nog niet. Moet hij straks even terug? Hij is weg, zegt u. Weekend in Noordwijk, ja? Bij professor Auhorst. Oh, bij Biep. En vanmorgen was hij opeens weg. Wat gek, zeg. Ja? Zeg, u maakt zich toch niet ongerust, hè, mevrouw Biels? Nee, hè? Is niet de type dat in zeven sloten tegelijk loopt, gelukkig? Wel, nee, die duikt wel weer op, hoor. En zodra hij binnenkomt, draai ik u even. Bent u nu in Noordwijk? U bent nu thuis. Dan belt hij naar huis. Ja, en vooral geen malle dingen in uw hoofd halen, hoor. Onkruid vergaat niet. Oh, sorry, hoor. Nee, dat ik uw man uitmaak voor onkruid. Wat zegt u? Ja, het is een schat, hoor. Ja, ik zal zorgen dat hij u even belt. En als hij stout is geweest, dan haalt u maar even flink de schoffel over zijn wortel, hè? Ja, kan ook. Dag, mevrouw Biel. Morgen, Lien. Hoi. Hoi. Hier ook niet, de, de, de chef? Nee. Mevrouw Biels belde net ook al. Nou, dan begin ik me toch een beetje ongerust te maken, lui. zin. foei, wat een hitte, zeg. Zeg, waren jullie ook bij BIEP? Ja, en MIEP, zeg. Vergeet MIEP niet. Ja, uh, houd daar nou even over op, knaap. Oh, wat een vrouw. Ondanks de hit, hoor. Ja. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, dat weten we niet, Lien. We, we hebben een vermoeden, maar daar denken we nog maar liever niet aan. Wat jij, vogel? Nee, laten we nog liever maar even aan Miep denken. Ja, eh, kraap. Stop dat, wil je? Wat een vrouw, wat een vrouw. Even afgezien van de hitte dus eigenlijk, weet je wel. Ja, da daar zeg je het even, de hitte. Wie zal het zeggen? Bedoel je dat hij... Ja, het zit erin, Lien. Dat sanguinische type, hè. Dat licht-cholerische. Dat, dat neigen naar het traumatische van de maniak. chef. Zeg ja, morgen, Paul, morgen te Helen. Even, even, Excuseer me, pyjama. M Meneer Biels. En wie was die traumatische maniak hier, Paul? Uh, hoe, hoe bedoelt u, chef? Oh, oh, oh, oh dat? Nou, dat, dat was meer een veronderstellende wijs, chef. Blij u te zien, in uw pyjama nog wel. Uh... Ja, geneer je niet, Pol, het is gelukt door de opzet. Ga je gang. Hoe, uh, wat zegt u, chef? Ik zeg geneer je niet, Pol, ga je gang. Waarmee, chef? Met lachen, Paul. met het vette schateren van ha, ha ha ha ha, kletsen op de dijen, die meneer Beatles ha ha in zijn jaam. Haha, grote grote, wat een lamstralen. Uh, chef, voelt u zich wat goed, chef? Nee, Pol. Nee, hè? Nee, Pol, ik voel me niet goed als ik smaandagmorgen. ...om half zeven in de nacht in mijn jaam van de kust naar hier moet zien te liften... ...dan voel ik me niet goed. Wat zeg dat ze je zo meenamen? Meteen, ter helle, meteen. Het is me nogal geen tref, zeg. Als je in het holst van de nacht een vent in zijn jaam een lift kan geven. Dol vermaak, hoor. Dat is meteen zo van... Uh, zo! Was het vrouwtje uiteindelijk het zat met je? Nou ja, wat zeg je dan, hè? Je bent niet in de positie om hem een grote bek terug te geven. Hè? Dus je gaat nog wat dom zitten grinniken Van, oh uh, ja, het is overal wel eens wat. Nou, dan zijn de rapen helemaal klaar hoor. En dan is het een klets op je schouder en brullen. Want daar heb je even iets geestigs gezegd hoor. zekerlijk zeg. Wat ik daar als cabreuze veronderstellingen heb moeten incasseren... op maandagmorgen in mijn jaren. De ja, chef zou. u... Uh... Ik zou u alstublieft willen vertellen wat er gebeurd is, zeg. Oh, de heren professoren, de top van onze intelligentia. Mens, mens, mens, wat een onbenul, Wat een bederf. Zeg, je hebt het nou toch niet over biep, hè? Biep? Ja, hoor, vooral biep. Nee, miep, ook niet om uit te poes, hoor, wat een vrouw. Ja, <lacht> voor jou heb ik me lopen schamen. Sir. Ga jij maar in je pols staan, liften zeg, hey. over pensioen gesproken. Ja. Zeg, vertel nou wel eens wat er gebeurd is. Jullie waren toch in Noordwijk? Ja, ja, bij BIEP. Zeg maar BIEP. Professor dokter Ouwehorst klinkt niet progressief genoeg. Dus we zeggen BIEP. Nodigt ons uit. je. Pol met zijn vrouwtje, neem vooral de kleine meid mee. En het kind hier dus, huisvol. Nou, je hebt me <totst> daar nogal geen villaatje voor hem neergezet. Daar kan nogal wat in, dacht ik. Meer, veel meer dan je dacht. Dat hou je niet voor mogelijk wat daarin kan. Oh? Ja, ik vond het wel gezellig roezig, chef. <laughs> nou, en op, opzet. Hij belt me op, zegt Piep: Komen jullie een weekendje? Er komen nog een paar collega's ook. Maakten we het gezellig? Nou ja, dan moet ik wel. Waarom moeten? Nou, collega's, ik moet daar werken. Die nodigt in dat nieuwe huis een collega's uit. Het jenwerk, nietwaar? Met zijn nieuwe kast, de grote bollebos spelen. Hier ga je mijn huis, mijn aannemer, mijn architect. en doe het maar maar eens na. Zo gaat dat. En ze doen het hem na. Voor het eind van de week heb ik ze alle drie aan de telefoon gehad. Let maar op. Meneer Biels, zou u eens even willen komen praten? Dat moeten die mensen, hè, die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Die, die kunnen niet anders. Dat zijn intellectuelen, die hebben dat. Dus ik maar weer een weekend uitwerken. Stakker. Ja, maar nee, zeg, ik wist dat niet. Wist jij dat? Wat? Van die kinderen. Ja, ze hebben er nogal een paar, hè? Zeven, ja. Maar nee, maar, maar van hem. Ja, dat denkt hij. Nee, nee, maar... Van hem. De professor zelf. Wat hij is. Paul, vertel jij het er maar. Biep, chef. Biep is volgens mij een van onze krapste kinderpsychologen, chef. Ja, ja. Zeg het vooral of het niet normaal is. Zeg, is het dat dan niet? Dat een kinderpsycholoog. Dat is, is iets verschrikkelijks, dat kennen wij niet, hè. Maar dat is volslagen. Onmenselijk. Dat is ook de misdaad af. Paul, overdrijf ik? Ja, chef. Nee, Paul. Nee, chef. Nou, en, en Paul is toch wel wat gewend, hè? Die heeft er een. Een uh, wat, chef? Nou, ja. Hé? Ah, een kind, bedoel ik, Paul. Feit, chef. Ja. Maar, maar die, zeg, die hebben er zeven. Ja, ja, maar je ziet het er niet aan, Miep. Wat een vrouw. Uh, <lacht> Je ziet het er niet aan mee, allicht niet, want ze doet er ook niks aan. Waar niet aan? Aan die kinderen? Nee, ze doet er niks aan. Ja, ze voert ze. Waarachtig, ze worden af en toe nog wel eens gevoerd, ja. En voor de rest, huppakee, je doet maar. Kunst dat je het er niet aan ziet. Zo, zo kan je er wel zeventig hebben. Ja, maar Biep, biep is een spokadept, zeg. Ja, met vreemde woorden kun je het me allemaal wijs maken, hoor, Paul. Alle eerbied, hoor. Maar als daar binnen het half uur in die tuin twee elftallen met Doemie de Hoed aan het voetballen zijn... ...nou dan staat mijn eerbied in het nachtkastje, hoor. Ja, zijn je twee elftallen? Op zijn minst, met al die logeetjes erbij, die kinderen van zijn collega's, ook kinderpsycholeuteraars, hè. Dus die hebben er ook allemaal een stuk of zeven, acht. Wat dacht je? Dat doet maar raak zeg. Zeller kunnen ze niet. Dat zijn intellectuelen. Uh, chef, ik vraag me af of u wel weet wat het woord betekent, chef. Wie zal het zeggen, mol? Nee. Maar als ik het resultaat op mijn benen zie kriolen... ...nou, dan heb ik het woordenboek niet meer nodig, hoor. En daar moet ik dan tussen werken. Aan dat glimlach onbenul een villa je zien te slijten, zeg. Terwijl een verwilderd kroost dat huis... ...mijn staal dus, mijn monster... ...mijn etalagemateriaal loopt af te breken... Want dat zal hij met te gewonnen moeten geven, hè, Paul. Dat, dat, dat hebben we nog geen maand geleden opgeleverd, dat huis. En hoe zag het eruit? Alsof de normannen net weer weggezeild waren. Feit, chef. Maar dat is nou het spokprincipe, chef. Niet verbieden, kinderen niet straffen ook, hè. Laat dat zijn eigen normen maar vinden. Opgroeien ja. in geestelijke vrijheid dus. Zichzelf ontdekken. En de rest? En de rest, ja. Doe me de hoed. Die ontdekten ze meteen al, zeg. En in die kermis moest ik gaan zitten werken, zeg. Dan moest ik zo langs mijn neus zo langs mijn neus weg... moest ik tegen de heren iets zeggen van... Uh, aardig huisje, vind u niet? En op hetzelfde moment passeert dan die kinderkaravaan... met jouw pokkenprincipe met mijn voordeur, Pol. Oh, Ome Diep, we gaan Contiki spelen. Veel plezier, jongelui. Ja, en terwijl ik voor mijn verbijsterde ogen... het laatste overgordijn als zeil zeewaarts zie sjouwen maken je en de zijne geïnteresseerd enkele wetenschappelijke notities. Ja, die, die observeren dat, chef, en die putten daar een schat van ervaring uit uit zo'n initiatief en laat dat dan een deur of een raam of een dakpad kosten, maar... Uh. zij bouwen daarop voort, hè, ten bate van de komende generaties van opvoeders, chef. Oh, oh, is het nog de bedoeling dat het besmettelijk wordt ook? Nou, dan zie ik de woningnood helemaal het eeuwige leven hebben, hoor, Paul. Tegen die slopende kinderziekte kan de aannemer niet opbouwen, echt niet. Nou, het is inderdaad zo dat Spock in zekere zin iets op zijn vroegere uitgangspunt is teruggekomen, chef. Oh. Dat er toch wel zoiets als een soort grens moet zijn, eh. een vaag gezag. En Biet, samen met Pim, Dick en Buldus, die probeert dan nu uit dat gedrag van die kinderen te evalueren hoe en langs welke lijn... Spook dus totdat nieuwe inzicht gekomen is, begrijpt u, chef? U ja, zeker, Paul. Ja. En sterker nog, Po, ...toen een van die kleine rakkers... ...de hooggeleerde heer professor dokter Heibakker... alias Bul... ...een dimmer op zijn hersenschap met de end rondhoudt... ...ik weet niet, Po, maar ik meende toen in zijn ogen... ...die tranende ogen van hem... ...een begin van begrip te lezen. Ja. Iets van gezag. Ja... Mogelijk, chef. Paul, beste Paul, die kinderen die smeken erop. Of zie je er niet? Of hebben jullie gezien, Paul? Op wie die kinderen trokken? Op u, chef? Ja, op het gezag, Paul. Dat voelen die kinderen intuïtief aan. Hè? Dat hier een vent zit met een klap in zijn handen. Een flair om je kop. Waar ze hun meester in vinden. Graag, daar smeken ze op, Om een vent waar ze niks bij hebben in te brengen dan lege briefjes om gezag. Ach, geut, vonden ze je aardig? <totie> aardig? <totie> Die bestormden me te hellen. Die namen me in. <totie> Ik had toch niks meer in te brengen, Pol. Lien, aandoenlijk, eerlijk. Die grote logge beer, ja. meneer Biels dus, hè? die maar met zich liet sollen en doen. Ja, ja. ja Leuk ja. spul, dat gewen. Die zich daar gewoon in zijn goede goed... door die koters aan zijn benen... door het zand over die duinen het strand op liet slepen, ze. Ja, ja, toen konden ze niet meer, hè. Anders hadden die kleine smeerlappen met de branding in gemieterd. Ik zweer het je. Ja, dus van werken kwam niet veel. Zeg maar niks. De zaterdag kon ik dus helemaal afschrijven. Ja, waar zat jij die hele dag? Waar ja, zat jij die hele dag? Vraag liever waar je zelf de hele dag zat. In het water? Ja, met Miep. Ja. Wat een vrouw. Ja. <tog> Die lacht daar de hele dag met zijn gastvrouw in de branding te dondeljager Ja, ja, ons ging geen zetel hoog, hoor. Oh, nee. Nee, en dan speelden we van uh, in de Yellow Submarine. En er was Miepas was Kniertje in de jeugdjaren en ik was Doris Rijkaarts. En dan riep ik van, uh, biep, biep, biep hoera. En dan gilde zij van, de visjesvreter maar duur hem te halen, Wat een vrouw, zeg. Ja, ja, ja. Om, onder mijn ogen. Was dat jij dan? Ik zat niet, ik lag. Heb je me niet zien leggen? Nee, nee. Toen jullie daar eindelijk eens uitkwamen... ...je bracht naar me helemaal gewoven. Oh, toen, toen jij onder die berg lag? Toen ik onder die berg lag, ja. Heb je me niet helpen roepen? Jazeker. Maar dan ga je toch eens staan wuiven? Tegen iemand die help roept... Dan wuif je toch niet tegen? Ja, ik dacht dat jij daar lag te spelen met die kinderen. Dat, dat, dat lag ik ook. S'morgens. Nee, dat was smiddens. Ja, voilà, het was smiddens. Maar toen lag ik er nog. Waar? Waar? Onder mijn berg. Maar wat deden die kinderen dan toen dan? Die kinderen die speelden lange breed, breedte lang weer iets anders. Ja, maar waarom bleef jij het onder die berg leggen? Omdat ik vast lag. Ik was gulver. En jullie waren de dwergen... Dus ik zeg nog, euh, dan zullen jullie de ruis toch wel eens even vast moeten binden. Nou, dat was niet aan Dovermans oren hoor. Als een muur. Met nog een paar pubiek zand erop en Gulver was het Ventje. Ah, wat schattig. Ja, ja, ja, notabene onder het wakend oog van de pedagogische recherche, zeg. Piep, Pim, dik en Bully. ...op de de duimtop. Ja, ja, ja. Wat ik me daar moet hebben laten aanleunen, zeg. Van die, van, hier, van, van die Duitsers in die aanpalende kuil. Rustige mensen. Maar ze laten wel even zo roeig... ...hun kind gemoedereerd tegen mijn berg aanwasseren. <lacht> ja. ja. Doe, doe Karl Heinzi... Was mechtstu studenta? Ik zeg, was mechtstu studenta. Je plast me bijna uit mijn kansenke gehirne. En zei dan iets vaags van... Jo, jo, jo, Gruuskot. Ik, ik zweer het je zegt, Gruuskot. Nou, zeg, ik was er aan het doen. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ik ga dood, Gruuskot. Ja, verschrikkelijk, zegt. En dat niemand dat door had. Weet je, weet je wat, weet je wat wel? Nou? Fotootje maken van hem. Ja, bij Rizzies. Voor thuis. Jan, neem die vent ook even. Meneer, wil u even niet bewegen? Vastgesnoerd onder nog een paar kubiek zand, zeg. Of u maar even niet wilde bewegen. En ook van, eh, vraag meneer zijn adres even, Jan, dan sturen we hem een afdrukkie. Waar woont u, meneer? Ik zeg, ik woon hier. Kom maar even in, dan schenk ik een borrel. Haha, die meneer. Zeg, maar hoe ben je er dan uitgekomen? Nou, ik ben toch nog gevonden, hè, gelukkig. S'avonds, strand al leeg. Uh. De, door de bereide politie. Ja, en wat zei die? Nou, die stapt van zijn piel en die zegt... Uh, ja, ja, ja, gulver zeker weer, hè? Ik zeg, hoezo weer? Hij zegt, man, als ik van allemaal een sem kreeg, was ik rijk. Ik zeg, van wie allemaal? Hij zegt, van al die kerels die hier... in hun iets te krappe zwembroekjes de grote reus komen uithangen, de brutaliteit, zeg. zeg. en mevrouw Biels? Heeft die genoten? Ja, dat ze, dat was ook zo, zo genant, eigenlijk... Dat die andere gasten ons eigenlijk de hele dag niet bij elkaar hadden gezien, hè. En, en hoe is doen, hè. In zo'n ongeregeld huishouden. Die gaat meteen lopen redderen. En die begint te ruimen. Die, die kan daar niet in leven. En die groeit daarin, en Die geniet daarvan. Dan is meteen van, uh, zal ik vandaag koken? Ja, dan zal vandaag toch iemand moeten koken, niet? Want Miep blijkt belangrijke dingen aan de hoofd te hebben, nietwaar? Nee, ja, Weef. Ja, en... Uh... Niet alleen aan haar hoofd, hè? Wat een vrouw, zeg. Jongen, jongen. Ja. Zeg, dus die biep is niet jaloers, begrijp ik. Biep? Ik, ik zou je zeggen, hè, Toen het mij een beetje te gek werd, hè. Om zijn aandacht erop te vestigen. Ik zeg, euh, weet jij waar neef Eef is? Hij zegt, ja, die is met Biep me aan het spelen. Ja, dat was toen m'n meneer en man speelden. En dan probeerde zij, probeerde me in mijn, uh, in mijn staart te bijten, weet je wel. Maar de vrouw... Je ja, is met wie spelen, zeg. Over beroepsdeformatie gesproken. Die ziet geloof ik wat overal een kind in. En toch heeft hij er zelf zeven. Ra, ra. Maar wat was dat nou met mevrouw Biels? Ah, dat die mensen ons niet bij elkaar hadden gezien, hè. En ...dat hij daar was gaan redden Doem, hè. Dat die mensen dus waren gaan denken dat Doem, Doemie, de Bowie was. Daar, ja. Die waren al helemaal in de sfeer van, uh, lie meid, als je nog eens even komt met de koffie. daar dus dan gaan we s'avonds naar bed, Doem en ik, hè. En dan kom je op de overloop Bul tegen, hè. En dan zie je eerst zijn bolle oog uit zijn pedagogische kop rollen. Ja. En dan gaat meneer vervolgens over op de overdreven man van de wereldtour. Van. Welterusten, mensen! Alsof hij niks gezien heeft. Nou ja, er is trouwens niks te zien, hè? En dan krijg ik in de deuropening nog even een scabreuze knipoog. Gênant hoor. Ja. Dat slapen met al die mensen en die kinderen, zeg, had dat geen problemen. Geen oog dicht. Nou, ik vond dat toch wel handig, chef, met al die stapelbedden. Ja, die duiteldingen, Paul. Oh. Vreselijk, zeg. Vooral boven. Ik lag boven. Erg, hoor. Halve meter plek, vijf meter. Vijf meter boven de begane grond. Je ligt er verstijven, zeg. Ik denk, als ik beweeg, dan ga ik zo het ravijn in. Wel Welterusten. En uh, mevrouw Biels? Die, Jumie, tante dan de vrouw, die slaapt. Die heeft er tuitel naar te ruiken. Nee, boven op dat randje. En, en, en, waar, en waarachter zijn. Op een gegeven moment, ik denk, ik begin weg te zakken. En ik schrik nog wat van het ravijn weg en ik kijk nog eens. En wat verschijnt er over de rand? Niet. Nee, niet. Miet die lag. Wat een vrouw, zeg. Kinderkopje. Ah. Ja, slaperig kinderkopje, zeg je. <laughs> Ontroerend hoor. Ik zeg, wat kon jij nou doen? Ze zegt, ik kom bij jou. Kleine buk. Ik zeg, ja, maar wat moet ik je ermee? Ze zegt, je moet een verhaaltje vertellen. Eigenwijs, klein ding. Hè. Dat ik zeg, nou, eentje dan en dan ga slapen... minifrouwtje, <laughs> ...heeltje... ...dus ik doe de ogen even dicht... ...ik denk even na... ...en ik zeg... ...er was eens... ...nou, zeg, toen waren er al drie... ...toen ik mijn ogen nee, ...had ik er al drie... ...en er ging als een lopend vuurtje rond... ...zeg, oh Bobber, vertelt een verhaaltje... ...ja... ...zes stuk zeg... ...zes kleuters, met mij mee zeven... Zes kleuters, zeg, op één tuitel. En ik vertel er dus, iets verzonnen, iets van vroeger, hè, van een prins tegen ons aannemer. Prins aannemer die op het randje van bankroet hangt, hè, in de klauwen van de viskes dus, het bekende verhaal. Maar dan voor kinderen, begrijp je? Weigert ze mensen te ontslaan, blijft knokken. En dan dus de sprookjesvee die hem, tingeling, een extra post van verwerving bezorgd. Je zal het je zo wensen. En ik ben daarmee klaar, zeg. En ik heb dus nog iets gezegd van, en hij leefde nog lang en gelukkig. Probeer het maar eens onder dit kabinet. Maar het zijn kinderen tenslotte, hè, dat ik kijk, hè, wat denk je? Glanzende oogjes. Slapen. Zes stuks bovenop mijn tuitel. De Naast me, aan mijn voeten, in mijn rug. Zesmaal sterk. Snurken geen gebrek. Dat is mijn Noordwijk bij nacht. Blijf maar zitten, beweeg je niet. De hele nacht, chef? Nee hoor, Paul, de halve maar. Want dat is vroeg op, zeg. Dat grut. Dat is bij het eerste zonnestraaltje een veilje. Ome bobber, we gaan een fort bouwen. Nou, hè. Die waren gek op, hoor, die kleintjes. Gezagpolen herkennen ze, feilloos. En daar zit je dan om alle vijf s'nachts in het zand te graaien. Nou, knappe kerel die me zo verkrijgt. Het leek me geen reclame voor de zaak, chef. Nee, dat moet jij nodig zeggen, Paul, met je vrolijke gezinnetje. Ja, dat dat Saskia wat huilerig was, chef, dat is de eerste tandje, chef. Dat is aan het doorkomen. Oh, is er maar één? Ja, kijk aan het volume, geschrapt dacht ik. Dat alle 32 tegelijk eruit knallen. <lacht> Of van je lieve vrouwtje maar te zwijgen over reclame gesproken is. Ze... Oh, u, uh, u bedoelt de zeelucht, chef. Ja, heb jij de zeelucht wel eens soort fluiten, Paul? Nee, maar daar is Tine allergisch voor, chef, voor nee. de zeelucht. Ja, ja kans doet vijven, Johanna. Ja, dat, dat, dat slaat op de luchtwegen, chef. En dan wordt ze wat benauwd, chef, Tine. Ja, Tine, ja, hoor Paul, het is goed. En dat is dan nog om voor die mensen... ...het wonen aan de gezonde Noordzeekust nog wat aantrekkelijker te maken. Mijn uithangbord, een krijzende kleuter... Met een vrolijk, fluitend, blauw aangelopen moederke mijn. Nou, u, u zag er zelf ook niet zo florisant uit, met permissie, chef. Ik was niet florisant, Paul. Ik had mijn dag onder de berg gelegen. Ik had de nacht nachtrecht op mijn duidel gezeten. En als jij dan morgens nog eens, eh, nog eens in die sterven zitten, een 10 kilometer strandloop organiseert, en smiddags touw trekken, en s'avonds duimpje verdedigen, nou dan nou, heb ik s'avonds drie eerste prijzen. En Pols, 180 er Pol, waarvoor me Nou, Het werd anders wel gewaardeerd door de luisje, die sport. Ja, dat zijn de intellectuelen, die voelen geen vermoeidheid. Hè? Die hebben ieder contact met het lichaam allang verloren. Hè? Die leven alleen nog maar hier. Voel je? Ja. <lacht> Waar ze luid op zitten te eilen over het pokkenprincipe. Ja. En dat het een zonnesteek is, dat weten ze niet, hè? Nee, Veep, ben je het met me eens? Eh, ja, wat de vrouw, hè. Dat mag wel eens gezegd. Hè. Ja, zeg. Ja, ja, zeg. Daar begon het me helemaal van te schemeren, zeg. Die met Miep. Als je die Siamese tweeling dan ook nog eens de hele zondag tussen de teers ziet dobberen... Ja, nee, toen speelden we dolfijn, oma. Dan was ik te dol en zij was te fijn, weet je. ja, ja. Nou, toen was het voor mij wel bekeken hoor. Ik zeg tegen Doem Doem eerlijk. Ik laat vannacht mijn tuitel, mijn tuitel. En ik heb zo'n luchtbed geklaut. Zachtjes de achterdeur uit, duintje over, strandje op. En heerlijk gedukt. Ja, maar uh, vanmorgen, chef, waar was u? We hebben u overal gezocht. Het tuig. Het tuig, chef? Iedereen was op het laatst dood ongerust toen u maar niet kwam opdagen. En ja, toen mevrouw Biel zei dat u en toen wij u op het strand nergens. Ja, toen hebben wij de politie gewaarschuwd, Chef. Pol, beste goedgelovige Pol. Ken je dat soort nou nog niet, man? De intellectuelen met hun intellectuele grappen. Die mijn soort mensen zo verschrikkelijk boven de pet moeten gaan. Hoe bedoelt u, Chef? Hij snapt het nog niet. Pol, als ik dan nou vanmorgen wakker word, hè? Heerlijk op mijn luchtbedje, dat frisse ochtendzonnetje, hè. En ik beklim de Duintjespol. En ik heb dan een prachtig uitzicht op Bappenpol. Wat denk jij dan? alle je Was u. Dan denk jij, Paul, dat dat intellectuele schuim ...hun zoveelste onbegrijpelijke intellectuele. practical ook. Hebben uitgehaald met de dikke Biels. En dat ze hem s'nachts slapen dan wel naar Bokken hebben gereden, Pols. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Wat hebben we ons een Bokkenprincipe gewacht. Daar, nog zo'n piekerhoofd. Ritterman. het bedrijf Bielseko, gore morgen. Ja, Pietje, precies. Dag, George. Ja, die is er, hoor. Ja. Wat? Ja. ja, die is er echt, hoor. Oh. Wil je hem even? Ja, hier komt hij. Twijfel dat we bestaan zeker. Nou, vergeefs. Dank je, hier. Ja, meneer In de Man, huh? leuk dat u nog even bent. Bij... Wie heeft u gebeld, meneer In de Man? De politie, bak hem, zegt u. Mijn luchtbed is er aangespoeld, zegt u. En mijn vlees, wat? Groot, groot, aangespoeld, zegt u. En, en nou, en, en, ja, nou u zegt, ik heb vannacht inderdaad een keer wakker gelegen, hè. Ik, ik was even wakker, wakker geschrokken, meneer In de Man. En toen meende ik inderdaad water te zien, maar dat droom ik vaker. Ik ligt vaker in water. En dit was Biels Co, een hoorspelserie van Jan Moraal, rolverdeling, Biels Co van Dijk, Eline Hellefiet Fiet Koster, Koen Polleman, Frans Koster en neef-eef Mathé Verdaasdonk. Regie Fischer Junior.